Middernacht, het is dinsdag 10 april, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het Brusselse openbaar vervoerbedrijf roept zijn chauffeurs op om morgen weer te gaan werken. Er wordt al drie dagen gestaakt uit protest tegen het toenemend geweld in bussen, trams en metro's. Aanleiding was de dood van een controleur, die zaterdag werd doodgeslagen. Het Brusselse bedrijf sloot vanavond een akkoord met de regering over onder meer 400 extra politiemensen in het openbaar vervoer. De vakbonden willen het akkoord eerst voorleggen aan de leden... voordat de staking wordt beëindigd. In Syrië zijn volgens tegenstanders van het regime... vandaag meer dan 100 mensen omgekomen door geweld van het regeringsleger. Ook heeft het leger eerder vandaag een vluchtelingenkamp... net over de grens met Turkije bestookt. Volgens de autoriteiten raakten zes mensen gewond. Turkije dreigt met maatregelen als het geweld in Syrië niet snel stopt... maar heeft niet gezegd aan welke maatregelen het denkt...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 die vorig jaar na een racistische en antisemitische tirade moest opstappen. De Belg van 1944 moet Dior gaan inspireren en de 21e eeuw induwen... schrijft het modehuis in een verklaring. Eerder ontwierp Simons voor het modelabel Jill Sander. In juli maakt hij tijdens de haute couture-shows in Parijs een debuut voor Dior, Dior. Het weer, vannacht regen en langs de kust een krachtige tot harde zuidwestenwind, tot Het wordt een graad of acht... Morgenochtend trekt die regen naar het oosten weg. En smiddag zijn er dan vooral in het westen opklaringen. En dan wordt het ongeveer 13 graden. Tot zover het NOS-journaal. <kling> AWB Verkeersinformatie: de N305, Almere naar Dronten, is tussen Nijkerk en Zeewolde in beide richtingen dicht door een ongeluk. Naar verwachting is de weg om half twee weer vrij. En tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. En Casa Luna. Lex Bolmeier. Dames en heren, goedenavond. Afgelopen zaterdag stond op de weg naar Ponypark Slagharen. een file van 15 kilometer. Het persbericht noemde dat het hoogtepunt. Van de file dan natuurlijk. Hè? Het kwam omdat SBS 6 alle kijkers er naartoe had gestuurd. en bekende artiesten als Dean Sanders en Quincy daar optraden... Met andere woorden, dames en heren, het seizoen is geopend, het pretparkseizoen. Kent u die documentaire die Michiel van Erp heeft gemaakt? Pretpark Nederland. Daarin rijdt een touringcar, zo'n beetje het hele film door, vol Chinezen. Dwars door Nederland, de gids. Legt op een gegeven moment uit. De Nederlander heeft de naam dat hij geen geld uitgeeft. Maar hij is wel bereid voor zijn vrije tijd veel geld uit te geven. Uit de statistieken blijkt dat hij er 600 miljard euro voor over heeft. Zo, dat is een industrie. Laten we het daarover hebben. Met een gast die er alles van weet: Reinhard van Assendelft, de Koning. Hij is consultant op het gebied van de vrije tijd. Hartelijk welkom. Hartelijk Trouwens. dank. Wat een bedrag. 600 miljard. Is ja. dat waar? Of... Uh, nee, Doen het is die absoluut... een schepje boven? Ja, ik denk dat hij uh, uh, heel erg in de war was met het aantal Chinezen. wat hij heel graag uh, ja. zelf wil meebrengen. <laughs> maar uh, nee, het bedrag in Nederland is ongeveer zo'n 75 miljard. Uh, de hele sector. Het gaat om 375.000, 380, 380.000 uh, arbeidsplaatsen in totaal. Ja. Dus het is een dus dat... zeer omvangrijke uh, bedrijfstak. Nee. Maar het is geen 600 nee, miljard. goed. Ik, ik schrok er een beetje van ik dacht, zo, valt uh, winst te boeken. Ken je die film trouwens? Van, uh... Ja, ik vind hem geweldig. Ja. Echt geweldig. Dat is een klassieker geworden. Hij is nu, uh, denk ik, uh, een jaar of vijf, zes oud. En het is nog steeds een feest om naar te ja. kijken. En, uh, Wat vind jij daar zo geweldig aan? Ik heb me zitten vermaakten. Er zit vol Haanstra-achtige... Ja meestelijke scènes zonder enig commentaar over nou ja, hoe wij onze vrije tijd ja, nou de, Wat ik Alleen al het openingshot is geweldig als je een trein ziet aankomen ja. en over de dijk dan al die dames naar de huishoudbeurs ziet gaan. En aan het eind van de film zien ze weer teruggaan met alle volle tassen met gratis wc-rollen die ze gekregen hebben. Zo, ik moet daar zo om lachen. Maar er zitten ook twee uh, uh, figuren in, uh, characters in eigenlijk, ja. die ik zo briljant van vind. Eentje is een hele goede kennis van mij, dat is Wilco de Jong. Ja. En die was in die tijd was hij City Market hier in Zutphen en had daar de term. Uh, zoom in op Zutphen had hij bedacht. En um, dan zie je hem in de film, zie je hem bij zijn moeder logeren, nog even een kopje thee extra halen tijdens het ontbijt. En dan gaat hij uitleggen dat zoom in op Zutphen, dat dat een nieuwe slogan voor de stad moet worden. En dan zie je die bewegingen erbij, dat hij dus een lens uh, als ja. het ware scherp zet. En daar moet ik vreselijk om lachen. Nee. Uh, en La, dan later natuurlijk... loopt hij met de burgemeester door de stad en dan legt hij uit dat de burgemeester een chocoladefestijn moet aankondigen. Nou, het is koot en bied optima <laughs> forma. In, in dat is, ja, dat is het chocoladefestijn wordt het bed dan binnen 30 seconden volstrekt gesloopt door de jeugd van Zutphen. Het chocoladebed. Echt ja. briljant. Ja. Ja. Maar goed, ja. dat is één. En de andere scène was nog? De andere scène vond ik uh, de manager van uh, het outletcentrum factory outletcentrum in uh, Lelystad. Ja, ja. Die dan uh, ja. zijn mensen gaat instrueren hoe ze moeten omroepen. Geweldig. Ja, je kan iets beter articuleren. Je moet iets meer articuleren. En zie je verder een leeg, ja. totaal leeg. Ja. Ja. Batavia, hoe heet het? En die man, die, die, die, daar is ook een scène dat hij thuis opgenomen wordt met zijn vrouw. En dan zie je dus dat hij thuis eigenlijk helemaal niks te vertellen heeft. Maar als hij eenmaal in het outletcentrum is, dan kan hij helemaal losgaan. Geweldig. Ja. Ja. Dus Pretpark Nederland. Er valt dus zoveel plezier aan Nederland te beleven. Dat is de film van Michiel van Erf. Um, Reinhard van Astenel, Delft de Koning. Wat is jouw ultieme attractie? Um, dat is het sprookjesbos van de Efteling nog steeds. Ja, absoluut. Dan ben je nog steeds een kind gebleven. Ja, gelukkig wel. <laughs> gelukkig wel. Uh, maar kijk, ik heb daar natuurlijk een tijdje doorgebracht. En als je daar rondloopt... Um, de, de, de emotionele lading die daar ligt... is zo groot en de... Zeg maar culturele achtergrond die daar ligt, is zo ontzettend groot. We Hebben er wat geluidjes bij om u een beetje mee te nemen? We in de leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Ah. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag wensten Roodkapje en Assepoester allebei... dat ze net zo waren als de ander. En dan volgt het gekruis. <lacht> dat heeft dan met die andere attracties te maken. Maar het is dus eigenlijk een heel... Ja, o, juist onschuldig, niet woest. O, bloedstollend, angstaanjagend. Nee, maar kijk, de, de bloedstollend, angstaanjagende dingen... zijn natuurlijk ook wel vreselijk leuk in die parken allemaal. Ja. Um, ik heb uh, overigens, toen ik bij de Efteling binnenkwam... ik ben ja. daar in 1990 gaan werken... Uh, een van de eerste dingen is die we afgesproken hebben, is dat het woord pretpark dat we dat nooit meer Zijf. uit zouden spreken. Oh uh, jee, ik, ben, ik heb het nu al <laughs> ettelijke keer gedaan. Nee, maakt niet uit, maakt niet ja, uit. Wel, maar ja, ik zal het uitleggen. Ja. Uh, een, een pretpark was in onze beleving een verzameling kermisattracties die je op een rij waren gezet ja, ja. en daar een kassa voor. Nou, een attractiepark en liefst nog een familieattractiepark dat geeft aan dat je met de hele familie uh, noem het maar quality time gaat uh, ja. doorbrengen. Want daar komt het eigenlijk op neer. Waarom lopen die attractieparken zo vreselijk goed de afgelopen jaren... afgelopen decennia? Uh, dat heeft gewoon te maken met maatschappelijke ontwikkelingen. Hè? Uh, als je kijkt, in 1985 kreeg een vrouw in Nederland... haar eerste kind op de 25e. Dat is gegroeid nu naar 29,4. Ja. Dus dat betekent dat uh, er steeds oudere ouders komen met jonge kinderen. Nou Bovendien zijn allebei de partners gaan werken... Um, dus je hebt steeds meer oudere ouders met jonge kinderen... die een schuldgevoel hebben ten opzichte van hun kinderen. Dat ze te weinig tijd aan die kinderen kunnen ja, besteden, ja. omdat ze werken. Ja, er dus, de schuld ligt eronder. De er ligt, schuld. Ja, de schuld. Onder, onder die 600 miljard ligt, <laughs> ligt een emotionele schuld. Ja, schuld en boete. Tolster ja, komt ja. weer naar voren toe. Ja. Want in het weekend gaat men dan boete doen... door uh, massaal naar een attractiepark toe te gaan... of naar een meubelboulevard of iets dergelijks... Hm. Uh, om met de kinderen samen als gezin iets te doen. Hm. En... Um, ja, als, je, als je dus ziet dat er een kwalitatief steeds beter aanbod onder is komen te liggen van de parken. Uh, daar heeft de komst van, van Disney in 1992 natuurlijk heel veel aan gedaan. En daarmee de innovaties die alle parken hebben doorgezet in die tijd. Alle Europese parken. Uh, de, dan, dan zie je waarom dat zo gegroeid is. Ja. Uh, doen die, spelen die parken in op dat schuldgevoel? Van ouders? Nee. Nee, nee, nee. Ieder, ieder park probeert op zijn eigen manier wel te laten zien... dat als je daar naartoe komt, dat je iets goeds doet voor je kinderen. Um, nou, een sprookjespark, uh, sprookjesbeleven is natuurlijk iets goeds doen voor je ja. kinderen. Um, en er zijn andere parken die een heel ander thema hebben. Bijvoorbeeld Moviepark in Duitsland. Uh, waar het filmgedeelte wordt gepresenteerd als... jongens, dit is echt goed voor je algemene ontwikkeling. Ja, ja. En, um, kijk, het gaat de laatste... Decennia gaat het allang niet meer om het product wat we brengen... maar het verhaal achter het product. Ja. Het is het beroemde verhaal van Pine en Gilmore... met hun uh, experience economy, de belevingseconomie... Uh, waarin ze zeggen, ieder bedrijf uh, speelt zijn eigen theater eigenlijk. Iedereen heeft zijn rol in dat theater. Ja, ja. Oh, okay. ik, vroeg, ik vroeg het aan mijn, mijn dochtertje van acht. Ja, mij krijg je met geen stok een uh, attractiepark in. Wedder van Wel. Uh, wat zei je? Wedder van Wel? Ja. Ja. Maar zij wel. Ja. En zij neemt haar moeder dan dus mee. Of uh, uh, de moeder neemt haar mee. Ik vroeg hem, wat vind je er nou zo leuk aan? Acht jaar is. Ze, en ze van, ja. Spectaculaire dingen doen, terwijl je toch vrij bent. Ja. En toen gaf ze het voorbeeld van de zweefmolen met de wind in je haren. Dan... Ja, de zweefmolen in Duinrel is een hele mooie. Ja. Maar jouw dochtertje is acht jaar. Weet je, ja. hoe, hoe groot is zij? 1,35 meter. 35. Verder, dan mag ze inmiddels in de, in de attracties. Want ja. um, je, je, in, de he, in het hele land in Nederland, zijn er keukens waar uh, streepjes op de muur staan... van kinderen die iedere keer willen meten of ze al 1,20 meter twintig zijn. Dat ze onder dat poortje door kunnen van um, ik mag in de attractie nu. Ja. Ja. Ze werd In de Vliegende Hollander op de Efteling werd ze gillend gek van angst. Oké. Okay. Dan dus okay, schrok ja. ze zich echt dood. Door de duisternis en ah, ja, ja. de bewegingen en het terughouden... en de suggestie dat er ah, iets zou gebeuren, de vliegende Hollander. Dat is de andere Hollander. Ja, prachtige attractie over. Ja ja, ja, ja, ja. Nou, over de Efteling hebben we het misschien nog wel even. Um, een uitspraak van de filosoof Michel Foucault is mij altijd bijgebleven. Die de ontwikkeling van de mens heeft beschreven de laatste 200, 300 jaar. Hij zei van ja, het, toen de mens de vrije tijd, vrije tijd kreeg, ging hij nadenken. Ging hij nadenken over het leven... Maar ook over de dood. Vanaf dat moment is de dood eigenlijk pas een probleem geworden. Zo. Dus vrije tijd, leegte, er is een horror vacuüm. Is dat, afgezien van de schuld, misschien ook wat onder die gigantische uh, industrie van vrije tijdsbesteding, die experience economy, ligt, dat we ergens voor vluchten? Bijvoorbeeld het sprookjesbos waar jij zulke goede herinneringen aan hebt uh, in. Nou, e de realiteit ontvluchten. Ik, ik, ik denk dat het er wel mee te maken heeft... omdat je natuurlijk... Heel graag eens uh, een keer ontsnapt aan die realiteit van alle dag. Met je werk, met je sores, met je uh, verzekeringen, belastingen, uh, auto die naar de garage nou, moet met, met je zinloosheid ook? Met je zinloosheid ook. En ik denk dat je dan uh, heel graag in de bijzijn van de mensen die je het, het, het meest na staan, dus je, je vrouw, je, hmm. je partner, je kinderen, dat je daar heel graag mee naar een omgeving gaat waarin je even alles kunt vergeten. Ja, ja, ja. En maar is het vluchtgedrag? Dan is het allemaal vluchtgedrag. Nou, ik denk dat het wel goed is om af en toe eens lekker te vluchten. Ja, ja dat doen we op vakantie toch ook. En het leuke wat je zegt, leegte. Uh, uh, onze bedrijfstak valt onder de, de leisure bedrijfstak. Ja. En in het Engelse letterlijke vertaling van dat woord is ook leegte. Het is de tijd die niet besteed wordt aan... Uh, verplichtingen. Dus, uh, en niet aan persoonlijk onderhoud. Ja. Maar het is uh, de leegheid. Maar, maar de vraag is dan over Nederland. Hè? Want wij, in Nederland is die, deze industrie... de leisure-industrie is eigenlijk het grootst... zo'n beetje van alle landen in de wereld. Nou, uh, ja. De, de Nederlandse attractie-industrie... is een hele grote. Uh, de Nederlanders gaan gemiddeld... 1,3 keer per jaar... naar een attractiepark. Dat zijn zo'n uh, 22 miljoen bezoeken... Per jaar en dat is uh, uh, vergelijkbaar met Duitsland. Duitsland gaat maar één keer in de vier jaar, dus nee. 0,25. Nee. Dus een enorm verschil. Maar is het nou omdat wij heel goed met leegte kunnen omgaan? Met vrijtijd en leegte? Of juist nee, dat denk... we er helemaal niet mee om kunnen gaan? En daarom. Nee, ik denk dat je daar te veel, uh, uh, meneer Foucault, uh, nee. uh, achteraan gaat. Ik denk dat het te maken heeft met uh, het enorm goede aanbod dat er in Nederland is. Als je kijkt naar uh, de, de parken die er hier zijn, daar wordt over de hele wereld over gepraat. Niet voor niks. Dit jaar hebben we de Floriade in Venlo, de wereldtuinbouwtentoonstelling. Die wordt door, de, door, door CNN en door de, ik dacht door de New York Times als een van de tien topattracties ter wereld voor dit jaar genoemd. Nou, Heb jij het telefoon nog aanstaan? Nee, hij staat uh, uit in ieder geval. want ik hoor een enorme uh, Gaan we nu uh, helemaal uitzetten. Dat kunnen we in het dat dat mijn zoon, gebruiken. Pretpark, mijn zoon, nee, dat, ja, die probeert je te bellen nu. Mijn zoon die uh, nu zit te luisteren, kan mij niet te bellen nu. Nee, goed zo. Hoe heet hij? Stijn. Stijn, je hoeft het niet te proberen. En Martijn ook niet. Nee, Martijn, laat maar. <laughs> nee. Goed. Dames en heren, um, u luistert naar Casaluna. Dit was het begin, het hele gesprek met mijn gast. Reinoud van Assendelft, de koning, vindt u sowieso natuurlijk morgen... of vanaf, nou ja, vanaf ergens een punt in de nacht... op de website van radio1.nl. Reinoud van Assendelft, de koning, is consultant. Heeft een eigen adviesbureau voor de vrije tijdssector sinds 1997 al is expert op het gebied van de attractieparken. Um, hij is begonnen als kleinkunstenaar, notabene. Ja. Hij heeft nog met Frans Halsema en Gerard Cox... samengewerkt aan hun laatste show, 500 keer het land in, dat dames klopt. en heren. Dat klopt. Deed hij de techniek. Later werd hij theaterdirecteur en commercieel directeur bij de Efteling... maar ook bij Animal Life Entertainment. En toen ging je daar maar weer weg. Waarom ben je eigenlijk niet directeur geworden van de Efteling? Ik vermoed dat dat je grote droom is... Nou, Gedeest. misschien wel. Van tijd tot tijd, denk ik wel eens. Want is, daar ben je op een of andere manier geboren, lijkt het wel. Nou, het, is een, het is een bedrijf uh, wat, wat in mijn hart zit. Dat, ja. dat klopt, dat is zo. Uh, en niet in de sfeer van ik, ik ben zo gek op achtbanen... of ik ben zo nee. gek op... Uh, de, nee, als bedrijf is het een ongelooflijk mooi bedrijf. En ik, maar waarom dan? Um, omdat het te maken heeft met het cultureel erfgoed van Nederland. Als je morgen de Efteling zou sluiten, dan krijg je revolutie in Nederland. Ja. En um, ik heb altijd het gevoel gehad dat ik ook wel iets heb kunnen toevoegen daar. Ja. Wat, um, wat heb jij toegevoegd toen je daar... Wat is het, zes jaar, hè? commercieel directeur? Was. Ja, nou, de, de, de, uh, ik heb meer eigenlijk uh, gestopt toen ik binnenkwam. Uh, toen ik binnenkwam zei ik inderdaad van. Wij gaan het woord pretpark niet meer uitspreken. Nee. En uh, daar werd toen ook uh, de, het programma Talanta Zeeën in de Lucht altijd opgenomen. Dat hebben we ogenblikkelijk gestopt, omdat dat niets met de liefelijkheid van het park te maken had. Nee. Um, dus daar zijn we mee gestopt. Ja. En, en, en ik denk. Dus, ja, wat... dus zoeken naar de, de juiste, het juiste verhaal. Dat is eigenlijk, ja, en alles is... afstemmen op dat wat het verhaal van, in dit geval de Efteling is, als één van de vele. Ja, ik denk dat, dat in, in mijn uh, werk in de afgelopen jaren het altijd geweest is. Het zoeken naar de juiste snaar. Ja. Uh, zowel bij de Efteling als bij Endemol. als, bij, als in mijn eigen uh, ja. werk. Dat ja. is cruciaal. Dat het de, de ja. juiste snaar Ja, de juiste snaar is. Ja. Absoluut belangrijk, ja. altijd. Waarom ben je niet de directeur van de Efteling geworden? Was dat een. Als uh, dat je als de jongensdroom mag beschouwen? Nou, omdat uh, uh, mensen dat waarschijnlijk niet in mij gezien hebben. Anders was dat er altijd wel het, iemand. Vind je dat erg? Nee, vind ik niet erg. Want ik heb tot nu toe heb ik altijd ongelooflijk veel plezier gehad in wat ik deed. Ja. Um, en ik, ik denk dat ik daar ook een hele mooie tijd heb gehad. En nadat ik weggegaan ben, is het ook een heel ander bedrijf geworden. En dat zie je dan, na zoveel jaar zie je dat ook weer terug. Maar, ik moet er wel bij zeggen, als er morgen bij mij iemand aan de deur zou uh, staan van... zou jij iets met de Efteling nog willen doen? Nou, dan zou ik dat heel graag willen, ja, tuurlijk. Um, Cox en Halsema. Ja. Dat, daar heb ik ook zo'n plezier gehad. Dat, ja, ik wil het zeggen, maar dat, je, kwam als, je kwam als student van de kleinkunstacademie, ja. zo'n beetje die fase, en ja. ging je met hen, met die mannen, op stap. Ja. Wat nou, heeft ik, dat betekend voor jou in, in het leven? Nou, het kwam heel toevallig eigenlijk, want ik uh, deed het laatste jaar van de kleinkunstacademie, en toen specialiseerde ik in theatertechniek en regie. En toen ging Johan Verdoner, de toenmalige directeur van de kleinkunstacademie, ja. ging het programma van Cox en Halsema regisseren. Uh, en ik mocht daar stage lopen bij hem. En dat betekende eigenlijk niet zoveel. Je zorgde dat de teksten uitgetypt werden en je zorgde dat... <laughs> je ging er gewoon bij. Ja, ik ging ja, er gewoon dat een beetje niks bij. niks voor een rotstage, was het. <laughs> en uh, drie weken voordat, uh, voordat de première was... toen uh, vroeg Frans Halsema aan mij of ik uh, zin had om de techniek voor het programma te doen... voor de tijd dat ze in Amsterdam stonden. En ze stonden een half jaar in Klein Bellevue toen... En dat betekende dat ik overdag mijn opleiding af kon maken. En s'avonds van hun kon leren. Ja. En we hebben daar uiteindelijk ben ik drie jaar met hun meegegaan. Uh, tot in ver in Indonesië toe hebben we uh, uh, toinees gemaakt. In Amerika zijn we geweest. Parijs zijn we geweest. Ja. Ongelooflijk leuk. En 500 voorstellingen. De, kom daar nog maar eens ja, zo, om tegenwoordig. Het is een leerschool. Het is een ongelooflijke leerschool geweest. Ja. Want iedere avond zag je die twee mannen. Die toen tot de absolute top van Nederland behoorden. Ja. Zag je uh, uh, improviseren, inspelen op het publiek. En dat is iedere avond anders. Ook al doe je 500 voorstellingen, iedere avond was het anders. Maar zit het dan, zijn het dan grote verschillen? Zijn het kleine verschillen? Nee, het zijn kleine verschillen. Want dat, dat is natuurlijk wat je, die, kunst, die kunst heb je daar afgekeken, denk ik. Uh, nou, voor zover ik daar iets mee, mee kan... Uh, is het wel zo dat... Uh, uh, ja, ik heb daar heel veel van geleerd. Heel veel. Maar wat dan, is dan de vraag? Um, de manier waarop je met een zaal omgaat bijvoorbeeld. Kijk, nu is het zo, en dat heb ik natuurlijk op de Kleinkusacademie ook al geleerd... Uh, ik doe nu heel veel of regelmatig presentaties. Dan vertel ik over uh, de, de, de ontwikkeling in de vrije tijdsector. of ik, uh, nou, van de week moet ik een masterclass doen over storytelling bijvoorbeeld... Um, en dan vertel ik een verhaal. En ik heb geleerd dat het door het verhaal te vertellen... Ja. je boodschap het allerbeste overkomt. En ik weet nu dat als ik wil dat een zaal uh, rechtsaf gaat... en gaat lachen, dan gaan ze lachen. Ja. En als ik wil dat ze stil zijn en goed naar me luisteren... Ja. dan heb ik gelukkig de techniek daarvoor om, om dat uh, voor elkaar te krijgen. Dat is het verhaal dat je vertelt. Um, dat zijn er verschillende. Dat kan gaan over uh, city marketing, dat kan gaan over de ontwikkelingen binnen de vrije tijdsector. Maar het gaat altijd um, over de kracht van verhalen vertellen: uh, herinneringen. Um, de, de, de slogan van mijn bedrijf is ook: uh, People like to collect memories rather than things. Ja. Hè, nou, vertel uh, me nou eens een verhaal. Dan. Nou, dan als ik een verhaal moet vertellen, dan zit u hier nog twintig minuten... dan ga ik je het verhaal van het volk van La vertellen. Het volk van La? Ja. Hoe begint het? het? volk van Laaf uit de Efteling. Dat was een, een lief en luimig volkje. En dat woonde helemaal in het noorden van Europa, in Lapland. En ze hadden daar een, een, een heerlijk leven. En er was een, een aardsvader, een oervader, vader Laaf. En die was getrouwd met moeder Lot. Of Eigenlijk waren ze nog niet getrouwd. Ze leefden samen. En ze hadden daar een, een, een, een volk om zich heen... En ze leefde in een land van melk en honing. Als je daar wat wilde eten, dan haal je het gewoon van de bomen af. En op een gegeven moment, toen werd dat heerlijke, luie, luimige leventje werd verstoord. Omdat het begon te regenen. En je weet, helemaal in het noorden van Europa, daar werd het op een gegeven moment erg koud. Dus dat, die regen werden ijsregens. En toen zei vader Laaf, lave, we moeten hier weg. Want als we ergens niet tegen kunnen, dan is het tegen de kou. En toen hebben ze een gat in de grond gegraven. Ze zijn heel lang aan graven geweest. En toen zijn ze op de, op de lavastromen van de aarde zijn ze aan het reizen gegaan. Of ze een plek konden vinden in de wereld die net zo leuk en luimig en uh, uh, uh, warm was als ze uh, uh, ja, hun, hun eigen woonplaats hadden. Nou, dat ging door de hele wereld. Je kunt nog zien, steeds zien... in IJsland, daar moeten ze boven zijn geweest. Want daar zijn van die gaten in de grond, daar komt warm water uitspuiten. En uh, zo zijn er veel meer plekken nog die je kunt zien. En eindelijk, na een omzwerving van, ik denk misschien wel 100 jaar... zaten ze onder Brabant, onder Kaatsheuvel. En toen hoorden ze een kreet die hun heel erg bekend voorkwam. En dat was Alaaf, Alaaf. En toen dachten ze, hé, hey, hier moeten we zijn. En toen hebben ze een gat naar boven gegraven weer door de aardkorst heen. En kwamen toen in zo'nzelfde heerlijke wereld die ze gewend waren uit Lapland. En dat bleek de Efteling te zijn. Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met andere licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezin. Ik ken de kroegen kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht.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 Ik zal ook wel een keertje sterven, daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven, voor de rest zoek je het maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zangen, je zwarte schaap, je trouwe ven. Ik blijf nog lang, het liefst nog langer, maar laat me blijven. Hij stond niet op een uh, attractiepark, maar in een zaal in Duitsland... vorig jaar nog, nee, twee jaar geleden, 2010, was dit de toegift van een show... Herman van Veen, met een fameus liedje van Ramsey Schaghi. Ongelooflijk mooi, hè? Ja. Hij deed het laatst in de recordings bij de Wereldtijd door ook. En als je dan Twitter volgt op hetzelfde moment... nou, dat is ongelooflijk wat er dan gezegd wordt. Ja? Want... Een man van 67 die daar gewoon iedereen weer helemaal verstomd doet staan ja. van zijn talent. Ja. Geweldige is, het, is, dat, is dat dan wat jou er ook zo behoort? Het talent? Ja. ja. Ik probeer altijd, ook met uh, bijvoorbeeld de uh, stagiairs die ik krijg... Ja. altijd uh, zeg ik ook altijd van tevoren... ik wil de beste mensen uit het klas hebben. Um, en daar gaan we dan mee werken. Ja. En dan ga, je, dan ga je kijken wat zit er in zo iemand en hoe kan ik dat versterken. Ja. ja. Reinoud, euh, als expert op het gebied van de vrije tijdssector. En met name dan de attractieparken. En ze zijn weer open. Uh, zeker sinds dit, dit weekend. Paas is altijd een heel belangrijk weekend. Dus dan moet al een groot deel van de buiten binnengehaald worden. Mm -hmm. Volgens mij was het in 2005 nog. Dat jij een shake-out voorspelde. Ja. In de business. Ja. Met andere woorden. Er zou een uitdunning plaatsvinden. Een aantal bedrijven zou het niet halen. En alleen de sterke of de grote, weet ik veel, die zouden overblijven. Ja. Heeft die shake-out plaatsgevonden? Inmiddels? Niet zo sterk als ik toen gedacht had. Maar uh, er zijn er wel een aantal weg, ja. ja. Als je kijkt, het, uh, een, een park als bijvoorbeeld het Archeon, wat heel groot opgezet was... dat is nog maar een heel klein uh, park uh, over. Uh, een park als uh, het land van ooit is verdwenen. Uh, er zijn ook hele grote missers in de wereld gemaakt. Uh, uh, Myrtle Beach, daar zou een Hard Rock Parks, is daar gebouwd voor uh, 600 miljoen. En na een half jaar was het failliet. Uh, Space Park Bremen is ook nog gebouwd in Duitsland. Ik geloof ook iets van 450 miljoen. Dat heeft ook een half jaar geduurd. Was het probleem, was het probleem een soort betonrot in de sector? Nee, het, het grootste probleem uh, in, in deze sector is altijd dat mensen een idee hebben. Uh, vaak ook een goed idee. En dan gaan ze berekenen wat uh, dat idee uitvoeren, wat dat kost... Nou, zeg even uh, 100 miljoen. Dan gaan ze vragen in de omgeving, bij andere parken... wat besteden de mensen bij jullie? Nou, ongeveer zoveel, oké. Okay. Dan delen ze die bedragen op elkaar... en dan zeggen ze, dan gaan we dus zoveel bezoekers draaien. Zonder met de marktrekening te houden. Dat is heel intelligent <laughs> En dat, dat, dat is de grootste fout die gemaakt ja. wordt. Iedere keer weer. Nou ja. Ja. Maar, die, maar jouw, zijn jouw, ook... jouw verwachting dat er een shake-out zou komen... en die dus een beetje heeft plaatsgevonden... is gebaseerd op een analyse van... van de sector ook, dat ja. er problemen zijn? Dat daar... Nou ja, er zijn natuurlijk... En, dat en de laatste jaren is dat steeds duidelijker geworden... omdat de concurrentie steeds heviger en heftiger geworden is. En uh, het, is, het is nu zelfs zo, sinds een aantal jaren... dat er een enorme concurrentie op prijs plaatsvindt. Dus hele grote, forse discounts plaatsvinden. Acties met enorme uh, supermarktketens en dergelijke. En dat komt de sector niet ten goede... Ja. Uh, uh, dat haalt sterker nog, het haalt het hele investeringsvermogen uit de sector. En dan, daar ben dan ik staat echt wel bang voor. Dan staat de sector dus is stil, dus? Ja, want je moet namelijk om de drie jaar zeker. moet je met een grote nieuwe attractie komen. En dat gebeurt nu niet. En dat gebeurt te weinig. Dat gebeurt echt te weinig, ja. ja. Maar aan de andere kant zie je ook dat er weer. Uh, vorige week zag ik in de krant uh, de Merlin-keten. een van de grootste ketens in van parken. Die uh, aankondigt dat ze in Nederland een, een Legoland willen uh, gaan openen. Nou, in, in feite is de, de sector is verzadigd. Maar als er een heel goed nieuw initiatief komt... He, zoals tien jaar geleden bijvoorbeeld Toverland in Zevenum. Heel goed, mooi initiatief. Uh, die draaien nu 500.000 bezoekers. Legoland, uh, die zoekt een locatie. Nou, ik denk dat de beste locatie voor hun het, uh, het nieuwe Park 21 is... tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Aan de A4, bij dat brugrestaurant, weet je wel. Het ja. beroemde brugrestaurant. Ja. Nou, daar kan je onder de rook van Schiphol... Een een prachtige locatie voor, voor een dergelijk park. Dat komt er ook toch, dat park? Of daar ben je uh, mee bezig Zelfs uh, Ja, ik ben met Park 21 bezig geweest en gekeken welke mogelijkheden ja. zijn er. En ik heb een paar weken geleden, heb ik Merlin laten weten dat die locatie beschikbaar is. En nou. dat ik denk dat dat de beste ah, ja. beschikbaar is. Ik weet dag. niet of ze daarop ingaan? Dat weet ik nog niet. Nee, maar dat is, ook een, dat is een project wat, dat loopt over jaren. Ja. Ze doen eerst dan een feasibility studie, een haalbaarheidsstudie en dergelijke. Want je, je, je zegt. In een wijze, volgens mij, dat het verzadigd is, hè, de markt. Ja. Dus ja. wat zijn dan meestal de, de gevolgen? Wat moet er dan gebeuren? Dus, dus dan moet er moeten dus minder komen. Je moet vernieuwen aan de ene kant. Je moet minder vernieuwen. Uh, en als je niet vernieuwt, dan gaan jouw bezoekers naar een ander toe, omdat die concurrentie gewoon zo hard is. Ehm. Ja. Uh, ja, verzadigd wil gewoon zeggen dat als je wil groeien... dan moet je het ergens anders vandaan halen. Want de markt op zich groeit natuurlijk niet meer. Nou ja, maar stil, is dat zo erg als het stilstaat? Of zo, dan kan het toch nog een tijdje doorgaan. Ja, wij, wij geloven zo heilig in groei. Nee, is ja, noodzaak. Dat... Maar dat wordt ons ingepeperd dat we maar moeten groeien. Ik geloof dat dat ja, nee, ik onzin denk... is. Maar... Nee, ik denk niet dat het onzin is. Uh, Ameri ja, Amerikanen zei ook tegen mij weer laatst, er zijn twee soorten bedrijven. Dat zijn bedrijven die innoveren en bedrijven die kapot gaan. <lacht> Die, dat, dat ja, maar is... Innoveren is iets anders natuurlijk. Dan hoef ja, je niet per se okay. te... Maar je moet wel in deze sector moet je steeds zoeken naar nieuwe dingen. Uh, uh, waar de, en dat beschouw ik als innoveren. Hm. Dat zijn uh, ofwel attracties, ofwel cultuurproducties die tegenwoordig in de parken heel veel te zien zijn. Ofwel de enorme vernieuwing die er nu aan zit te komen in uh, voedsel bij de attractiepark heeft men nog altijd een beeld van kroketten en patat maar alle parken, of tenminste de grote leidende parken die zoeken nu naar alle mogelijke mogelijkheden om dat voedselaanbod te verbeteren omdat het hele obesitas probleem natuurlijk daar ook speelt en dat komt je imago niet ten goede dus je moet wel zoeken naar andere dingen je ziet nu op de floriade dat er geen friet en kroketten verkocht worden. Ja, helemaal dus niet meer. Heel, helemaal niet meer. En ik weet een park in Zweden... Verschrikkelijk. verschrikkelijk. Nee, Dan kom ik niet. In, in uh, Zweden, uh, Astrid Lindgren World. Ja? Uh, uh, fantastisch klein parkje, gebaseerd op uh, de werken van Astrid Lindgren. Uh, Pippi Lankhuis en zo. Die heeft vijf jaar geleden gezegd ook, dat hoort niet bij ons product. Wij gaan streekproducten verkopen. En die heeft zijn omzet ja. verdubbeld in die vijf jaar. Dus. Zo. Uh, het levert wel degelijk, levert dat ook geld ja. op. Ja. Nou, je ziet het bij, bij de grote parken. Ik ga niet alle namen uh, weer noemen, maar uh, uh, je ziet het gewoon gebeuren op het ogenblik. En ik denk dat dat een fantastische ontwikkeling ja. is. Dus dat is één wat je ziet. Uh, als oorzaak van nou, verzadiging, of in ieder geval van de moeite die die sector heeft om dan te blijven groeien, wordt de vergrijzing in Nederland genoemd. Ja. Is ja. dat terecht? Of is dat een. Nou, die vergrijzing, dat is wel degelijk ja, terecht nee, dat natuurlijk. Maar, dat het als, als en, excuus wordt gebruikt? Of... Nou, nee, wordt door de parken wordt er enorm goed ingespeeld op de vergrijzing. Uh, hm. en, en ik noemde net al even dat attractieparken en cultuur uh, steeds dichter naar elkaar ja. toe groeien. Uh, ja. Dat heeft natuurlijk ook te maken met die vergrijzing. Kijk... Uh, Ieder mens die maakt rond zijn veertigste maakt hij een soort, ja, een soort uh, uh, transformatie door, eigenlijk. He, weg van de hiphop en de disco. En, en je gaat dan ineens klassieke muziek waarderen. En je wil toch meer naar cultuur en, en je gaat misschien wat meer lezen en dergelijke. En dat gebeurt natuurlijk in die parken ook. Daar spelen de parken heel goed op in. Hoe spelen ze daarop in? Wat vind je goede voorbeelden van? nou ja, In, in nou, het spelen beste, op, de, op de veranderende ontwikkelingen? Het beste voorbeeld was eigenlijk is eigenlijk al een jaar of tien geleden. Het was in 2020. 2001, toen uh, het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem een attractie bouwde. Hollandrama heette dat. Uh, en in hetzelfde jaar, jaar bouwde de Efteling een theater. En daar zijn inmiddels zo ontzettend veel producties uh, ja. te zien. Dus dan ga je niet alleen naar de Vliegende Hollander en naar het Sprookjesbos, maar dan ga je ook nog een voorstelling zien. Dat ga je ook nog een voorstelling zien, ja. En, en, uh, en, en misschien we vooraf nog wel even uitgebreid dineren in ja, een. In een in het een zijn, zijn veel dan. meer allround entertainment bedrijven geworden, die uh, uh, films produceren, De theaterstukken produceren, die uh, merchandise lijnen uh, mm. creëren, horecalijnen. Uh, en dat moet ook wel, want je moet die klant moet je steeds van verder halen en uh, uh, proberen langer vast te houden. Uh, de, de, de keten. De, de waardeketen die wij moeten creëren... of die in de sector gecreëerd moet worden... is die van de vier V's. Vervoer, verblijf, vermaak en vertering. Als je die keten kunt vullen... dan ben je spekkoper. Ja. En dat is eigenlijk hetzelfde... wat uh, bij uh, Van de Ende gebeurt met de musicals in het Circus Theater in Schreveningen. Die willen de mensen ook graag met de bus naartoe brengen. voor een theaterdiner hebben, dan de voorstelling. en in samenwerking met de Horeca in Schreveningen nog een hotelnacht aanbieden. Ja. Totaal ervaringen moeten het worden, eigenlijk. Ja. En dat is ook het leukste, natuurlijk. Ja. Ik ben, vorige week ben ik naar een prachtige voorstelling van Cirque du Soleil geweest in Amsterdam. Ja. Nou, in het Lloyd Hotel in Amsterdam overnacht. en de volgende morgen hadden we een uitnodiging. voor prachtig jazzconcert van Wouter Hamel in de Heineken Experience. Mm. Nou, we hebben een enorm mooi weekend gehad. En wat kostte het dan? Meneer de Unis van de Je was uitgenodigd ja, natuurlijk. Ja, ik was wel ja, een beetje uitgenodigd. Ja, ik... Dat wil ik ook. <laughs> Ja. Nou ja, ik gun het je natuurlijk van harte. Bovendien uh, moet je precies weten hoe het zit. Ja. We gaan, dames en heren, uh, u uitnodigen om in ieder geval na, af, na één uur, de tweede uur, uh, te komen met verhalen. Uh, nou, u heeft het gehoord. storytelling, dat is de, de crux. Uh, dat geldt trouwens misschien wel voor alles. Ook wel voor journalistiek tegenwoordig. Maar dus ook in de attractieparkwereld gaat het om het verhaal. Nou, bij Kazeloener doen we dat al jaren. Dus we nodigen u uit om verhalen te vertellen. Ehm... Um, hoe heeft u dit weekend uw vrije tijd besteed? Bent u nog naar een attractiepark geweest? Misschien heeft u wel in die file van 15 kilometer gestaan... Bij, uh, voor Ponypark Slagharen. En beviel het, is natuurlijk mijn vraag. Of wat is uw ideale vrije tijdsbesteding? U kunt daarover bellen naar Casaluna 0800 1121. Dat is het gratis telefoonnummer van Casaluna. U kunt ook e-mailen natuurlijk naar kazeluna ncvnl En ik beloof dat ik er af en toe een fragment... Ik heb ook mijn verhalen bij me. Een fragment uh, tussendoor zal uh, werpen uit... Een van mijn favoriete romans. Van uh, Max Fries in dit geval. Stieler geheten. Dat is een prachtige roman. Maar die beschrijft op een gegeven moment ook hoe. En dat is. Een boek is uit 1954. Fantastisch. Wel, hoe New Yorkers hun dagje uitbeleven. Ik zal alvast een eerste uh, paar regels voorlezen. Zomers is het in New York sowieso niet om uit te houden. Zonder meer. En wie het ook maar enigszins kan, gaat, zodra hij vrij is, naar buiten. Honderdduizend auto's rijden zondags bijvoorbeeld over de Washington Bridge de stad uit. Drie naast elkaar. Een leger van stedelingen die dringend de natuur zoeken. Terwijl de natuur er de hele tijd aan weerskanten allang is. Meren glijden voorbij, bossen met groen kreupelhout. Bossen die niet onderhouden zijn, maar woekeren. Dan weer open velden zonder ook maar één huis. Een lust voor het oog. Ja, het is net het paradijs. Alleen, je rijdt er langs. In dit voortrollende lint van glinsterende auto's... die allemaal het voorgeschreven tempo van 40 of 60 mijl aanhouden... kun je niet zomaar stoppen om aan een sparappel te ruiken. Alleen als je pech hebt, mag je op de grasstrook stilstaan. Moet je dat zelfs om het voortrollende lint niet jammerlijk te verstoren. En wie daar bijvoorbeeld stilstaat zonder dat hij pech heeft... die heeft een bekeuring. Doorrijden dus. Alleen maar doorrijden. Prachtig. Langs het paradijs. Prachtig. Dit is ook wel een beetje... Ik, ik beloof dat ik straks dus nog verder ga met dit verhaal, het is nog niet af. Dus even een kleine cliffhanger. 0800 1121. Maar er zit natuurlijk ook een, iets heel grimmigs in: ja. dat die hele wereld ervaringen biedt, experiences, die de suggestie oproepen van. the real thing, de natuur. Dit is het echte leven. Maar dat het dat juist net niet is. Mm -hmm. 1954 al. Ja. Is er eigenlijk dan zoveel veranderd? En hoe erg is het? Nee, er is niet zoveel veranderd. En, en je ziet de laatste tijd steeds meer tendensen... ook dat we weer verlangen naar dingen. Uit die tijd misschien. Ja. Maar dan wat moderner. Uh, kijk maar naar de jazz... die een enorme uh, herbeleving heeft op het ja. moment. Uh, maar wat, ik vind het leuk... want uh, wat je, het, het refereert ook een beetje naar een van mijn... Favoriete boeken. Niet dat ik zo'n ongelofelijke lezer ben, maar een van de mooiste dingen die ik ooit gelezen heb was De Alchemist van Paulo Coelho. Ja. En de essentie van dat boek is. Uh, het gaat over een, een herdersjongen die, die, die uh, ja, weggaat uit zijn dorp omdat hij iets zoekt. En dat vindt hij natuurlijk uiteindelijk niet, maar de essentie van het boek is: de mens heeft maar Eén verplichting in het leven. En dat is zijn eigen legende waarmaken. Hmm. En op je zeventiende, op je achttiende weet je wat jouw legende voor het leven zal zijn. En je weet precies uh, wat voor partner je zult hebben. Wat voor auto, wat voor huis. Hoe je kinderen eruit zullen zien later. Het is dan altijd later. En op je vijfentwintigste ja, heb je ineens een partner. Je hebt misschien net iets anders dan je je voorgesteld had. en Je hebt een hypotheek voor dat huis. Ja, dat huis is lang niet wat je je voorgesteld had. En Coelho die zegt, nou, zorg nou dat je in ieder geval in je hoofd altijd los kan maken van die dingen die je verworven hebt en dat je altijd kunt zoeken naar wat jouw bestemming in dat leven is geweest. En dat vind ik zo mooi. Ja. Laat me. Laat me. Ja. Laat, ja. Me. Laat me mijn eigen gang ja. maar gaan. En gebruik, gebruik alles wat jij gekregen hebt. Maar dat om... is toch niet, Reinoud, wat je in zo'n attractiepark... Tuurlijk wel. Voor je kiezen krijgt. Dat is, toch, dat is dan toch juist niet wat je daar vindt, je eigen legende. Want dat ben je met z'n miljoenen. Dan... En die legendes die kunnen toch niet allemaal hetzelfde nee, zijn. Nee, maar het, het, het knappen van die attractieparken. Um... Ik heb daar met Ton van der Ven wel eens over gepraat... die de opvolger was van Anton Pieck in de Efteling. Ja, en Anton Pieck is de ontwerper van... Ja, de, de... en ik zei, Ton, hoe kan het toch zijn dat jij dingen maakt... die mensen leuk zullen gaan vinden? Niet die ze nu leuk vinden, maar die ze leuk zullen gaan vinden. Hij heeft Vater Morgana ontworpen en Droomvlucht... Hmm. en een nieuwe ingang en uh, Villa Volta en dergelijke. En Ton zei, dat is heel eenvoudig. Uh, wij werken voor de massa... Maar de massa is altijd de massa plus één. En dat ben je zelf. Hmm. En dat, dat is zo'n ontzettend belangrijke uh, uitspraak. Want iedere attractie... Ga jij maar eens voor de, het meisje met de zavelstokje staan. Je, je houdt niet van de parken. Maar als je daar gaat staan... Uh, ik heb hem nou een keer of twintig gezien. En je krijgt iedere keer een brok in je keel als je hmm. dat ziet gebeuren. Dat betekent dus dat er dingen gemaakt worden voor een heel groot publiek. Maar dat de emotie die je beleeft... Iedere keer een hele individuele emotie hmm. is. En dat is het knappe, denk ik, van die parken. En dan bedoel ik niet uh, de parken waar de achtbaan op een rij gezet zijn... maar waar, parken, het, verhaal, waar, ja, waar, waar, waar het verhaal achter zit. Ja, ja. precies. Ja, ik, ik, je zegt, ik hou niet van die parken. Ik, ik kom er niet, omdat ik doodsbang ben. Oh, dat had ik ook, voordat ik, uh, voordat ik uh, in 1990 uh, naar het park toe ging. En ik ben de eerste keer door diezelfde Tom van de Ven... door de Python heen gepraat. Die zei van, kom maar naast mij zitten... En dan praat ik je er wel doorheen. En dat is een wonder wel gelukt. Maar ja, later... Hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe nou, gaat het dan? Ik zal je wat, voorstellen. Zegt, wat zegt zo'n man dan tegen je? Ik, ik heb het later Voor zelf gedaan. In de Python, ja. Je moet je voorstellen, ik kreeg op een gegeven moment kreeg ik uh, ook een, een journalist van een krant ergens uit uh, ja. Friesland. En die hadden zich in de zomer voorgenomen dat ze allemaal iets moesten gaan doen wat ze vreselijk vonden en daar verhalen over schrijven. En deze man, die zei, de Python is het allerergste wat mij in mijn leven zou kunnen over, on, on, on, overkomen. En toen zei ik, nou weet je wat, ik praat je er wel doorheen. Dus wij liepen daar naartoe. Er was een fotograaf bij. En ik zei, we gaan in het voorste karretje zitten. Want dan kun je precies zien wat er aankomt. En doe niet je ogen dicht. Want dan ben je je controle kwijt. Nou, je weet bij de Python. Die uh, neemt je mee omhoog. Naar zo'n 29 meter hoogte. En dat gaat dan met zo'n ratelend geluid. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Om jou een beetje bang te maken. En dan kom je op dat punt van 29 meter hoog. En dan denk je, oh jee, ik kan er nu helemaal niks meer aan doen. Nou, wat gebeurt? We hadden op dat punt, op 29 meter hoogte... hadden we die fotograaf neergezet en die zou ons fotograferen. En wij gaan dus uit het station. We gaan naar boven, tak, tak, tak, tak, tak. En ik zag die man dan een beetje witjes worden. En net op het moment dat wij dus losgelaten zouden worden... en we dan niets meer aan konden doen, hoorde ik de fotograaf naast ons zeggen... shit, hij doet het niet. <laughs> en toen mochten we nog een keer. En die man die heeft genoten de hele dag, dat kan je je voorstellen. Nou, zo praat je dus iemand door een attractie, ja. <laughs> Oké. Okay. Ja, dat is natuurlijk wel een ijzersterk, ijzersterk verhaal. Overigens um, sluit het er weer aan op een essay van Patricia de Martelare... dat het ook soort oefeningen in sterven zijn... omdat je geconfronteerd wordt in sommige van die attracties... met een bijna doodervaring, maar dat voert weer veel te ver. Mm -hmm. Ik kan ook nog wel even Georgië willen bezoeken. Daar doe je ook nog dingen? van komen. Nou, ik, dat doe ik nog niet. Ik heb uh, uh, gelukkig een, uh, een uh, offerte mogen uitbrengen daar... voor een uh, bezoekerscentrum. Ja. En ik hoop in deze dagen de uitsluitsel over te ja, krijgen. Okay. Ook, dat is ook nog spannend deze ja. dag. En zo is er nog veel meer wat wij niet aan kunnen roeren. Maar um, waar het om gaat is natuurlijk toch de vraag... Ga, uh, uh, zal het goed blijven gaan? Dat is eigenlijk de cruciale vraag. Nu het seizoen weer geopend is, re redden we het uh, met ik, allen? Ik weet zeker dat we het gaan redden. Zolang mensen uh, liever herinneringen verzamelen dan geld of spullen... Ja. weet ik zeker dat de hele sector, zowel attractieparken als de cultuur... dat die zullen wel beleven. Ik dank je hartelijk. Ik Reinhard vond... van Assendelft de koning. En ook voor dat geïmproviseerde verhaal, hè, dames en heren. <laughs> hij werd overvallen, maar hij deed het. Kijk, ik vond het, het ontzettend leuk om hier te zijn. En ik verbaas me dat we er nu al doorheen ja, zijn. Ja, het is hopeloos. Ach, die tijd. Er is zoveel tijd op de doden vaak. Dan gaan we maar weer naar buiten. Maar bij Casaluna vliegt de tijd. Ik ga op de terugweg Ga ik luisteren ja, naar alle telefoontjes. Nou, ja, die verhalen. Goed. Ja. Uh, ja. Goeie reis terug. Dank je wel. Nogmaals 0800 112. En dat is het gratis telefoonnummer. Nou, eh, volgens mij heeft iedereen wel ervaringen ermee. Um, en kom maar op met die verhalen, waar dan ook, wat u beleeft. Herinneringen eraan, want daar gaat het over het verzamelen van herinneringen. Zoals aan die knikkenbollende schildwacht, waar het misschien wel mee begonnen oh, is. Prachtig. Dat je beseft, hé, hey, er is een andere wereld. Nou, laten we die andere wereld betreden met uw verhalen. Um, na het bureau, journaal. dat is de echte wereld. Maar niet de echte wereld, onze wereld is de echte. Tot zometeen.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 Op dinsdag 20 mei 1969, sinds 4 uur s morgens, na de lafhartige traangasaanval binnen het Maagdenhuis, die hier vanochtend heeft plaatsgevonden op het veld van burgemeester Sam Calde. Ik vroeg me wel af toen ik daar stond of ik nou meegedaan zou hebben als ik nog gestudeerd had. Maar ik ben toch wel zeker van niet. Nou, dat weet ik zo net nog niet. Als je dat zo hoort, dan schijnt het er een lollige boel geweest te zijn. Een grote naaipartij. <laughs> als deze jongen de kans had gekregen, dan had hij dat niet laten schieten. Wat zou jij gedaan hebben? Jij zou zeker wel hebben meegedaan. Denk het niet. Daar ben ik niet sociaal genoeg voor. En dat is waar, je moet er wel sociaal voor zijn. En als je dat nou was. Bovendien was in onze tijd de afstand tot de universiteit veel groter. De universiteit, dat was de maatschappij. En de maatschappij, daar wil je niks mee te maken hebben. Dat was rotzooi. Heel goed. Dus je vindt het eigenlijk maatschappelijk, zo'n bezetting? Ja. Nee, dat vind ik nou helemaal niet. Ik vond het beangstigend. Beangstigend? Het had toch heel goed een begin kunnen zijn? Nee. Het bouwvakkersoproer, dat vond ik beangstigend. Maar dit, dit was kinderspel. Met de meiopstand in Parijs had het anders maar een haartje geschild. En dat begon net zo, dat begon ook met een studentenoproer. Ik geloof niet dat dat een haartje geschild heeft. Dat hebben ze even gedacht. De Gaulle heeft dat gedacht. Maar er was geen hond die erin geloofde. Nou, daar denk ik dan anders over. Maar waar ben jij nou eigenlijk bang voor? Het richt zich toch niet tegen jou dat het hier net zo zou gaan als in Rusland? Maar dat is toch niet reëel? Nou, dat denk je maar. De vorige week werd er s'nachts om vier uur heel hard bij ons gebeld... en het eerste wat ik dacht toen ik wakker schrok was. Ze komen me halen. Pas het volgende ogenblik begreep ik dat het luilak was. <lacht> ja, daar kun je wel om lachen. En ik kan er zelf ook wel om lachen. Maar op zo'n ogenblik is het helemaal niet zo leuk. Terwijl je niet eens de oorlog hebt meegemaakt. Als je nou de oorlog had meegemaakt... Die heb ik natuurlijk wel meegemaakt. Van wanneer ben je dan? Ik ben van 39. Nou ja, dan was je dus vier. Toen het afgelopen was, was ik vijf. Niet te geloven. Gek. Maar dat zal toch wel de oorlog zijn? Zeker. Maar op zo'n moment denk ik dan ook... gelukkig... dat er politie is. Ja, dat denk ik inderdaad. Hoe weet je dat? <lacht> Maar denk je dan ook niet dat er wel eens een ogenblik kan komen dat er een revolutie nodig is? Bijvoorbeeld omdat alles zo verbureaucratiseerd is dat de hele boel verstikt wordt. Ik geloof dat je dan altijd door er samen over te praten... langs democratische weg een oplossing kunt vinden. Dus je denkt bijvoorbeeld dat we Wichtbold ervan kunnen overtuigen... dat hij zijn auto weer weg moet doen omdat hij daarmee het hele land verpest. Vergeet het maar, die krijg je zelf niet met een stoksauto uit. Dat zou inderdaad heel moeilijk zijn. Maar ik geloof toch dat we moeten blijven proberen om zelfs meneer Wichbold daarvan te overtuigen. Je moet er toch niet aan denken dat je hier zou wonen? Nee. Nou, dat is ook wat. Wie had dat kunnen denken? We wat brengen. Maar jullie komen toch ook wel even binnen? Dat had ik nou helemaal niet gedacht. Ja, dat is Grijsje. Die komt altijd het eerste kijken. Kijk eens wie daar zijn. De baas en zijn vrouw. Ja, nou, gek hoor. Wie had dat nou kunnen denken? Oh, wat een leuke kat. Ja, leuk hè. Dat, dat is Snoopy. Snoopy. Is die uit de tuin? Die wel. Maar die grijze hebben we hier achter op straat gevonden. Ja, het is hier soms een gekkenhuis, hoor. Je zult niet weten wat je ziet. Ach, wat een katten. Nou, het wordt me soms wel eens wat te veel. Maar ja, je kunt ze toch ook niet laten zitten? Ik vind het erg aardig. Ja, ja, aardig kun je het wel noemen. Waar kan ik die fruitband laten? Geef maar. En die bloemen zijn zeker ook voor ons. Jullie willen toch zeker wel thee? Ligt At in bed? At is beneden in de box. Hij zal zo wel komen. Je kunt ook wel naar hem toe gaan als je dat leuk vindt. Ha. Oh. Ben jij daar? Ik kwam eens kijken hoe het met je gaat. Ik kwam eens kijken. Is dat je hond? Ja. Heidi vraagt of je komt thee drinken. Kom, Kom Herta. Hij loopt verdomd slecht. Ja, hij loopt slecht. Ik was net van plan om maandag weer eens aan het werk te gaan. Ben je weer beter? Bij ben je natuurlijk nooit. Inderdaad. Ja. Uh, kom, uh, Herta. Is dat niet verdomd zwaar? Uh, je bent te gaan. We zijn er. Altijd ook. Altijd uh. zo. Dag, Nicolien. Ben je niet beter? Zo'n beetje. Nou. En heb je er nooit spijt van gehad? Nee hoor. Ik ben ontzettend blij juist. Ik moet er niet aan denken. Zie je wel. Zo denken Ad en ik er ook over. Denk jij nou dat Ad echt ziek is geweest? Nee. Ik denk dat Heidi hem gewoon bij zich heeft willen houden. Ze heeft net zo'n hekel aan het bureau als ik. Alleen jou krijg ik zover niet. En dat zou je toch niet willen dat ik ziek hield als ik niet ziek was? Nee. Maar ik vind Heidi erg aardig. Eindelijk iemand die ook geen kinderen wil hebben. In plaats van die stomme vrouwen die nergens anders over kunnen praten. Het weer is net wat opgehelderd. Het is zondagmiddag buitenvelderd. De flats zijn hoog en goed gebouwd. Daartussen is het kale en open. De jongen en het meisje lopen er eenzaam en verliefd en koud. U hebt allemaal het gebouw gezien. Het is nu zaak om spijkers met koppen te slaan. De indeling. Mag ik eerst nog wat vragen? Krijgen we allemaal een eigen kamer? De hoofden kunnen in ieder geval een eigen kamer krijgen. Hoeveel kamers zijn er eigenlijk? Veertig of vijftig. Uh, Genoeg in elk geval. Dan wil ik wel met mijn afdeling aan de voorkant op de eerste etage gaan zitten. Dat willen we allemaal wel. Ik zie niet in waarom u daar zou moeten zitten. De kamer aan de voorkant is voor de directeur. En het aangrenzende kamertje heb ik bestemd voor je voor Bavelaar. Maar je kunt toch veel beter die kamer aan de achterkant nemen? Dan kan Jantje in de kamer daarnaast. Die is ook veel groter. De directeurskamer is voor de directeur. Dan wil ik met mijn afdeling de achterkant wel hebben. Ja, zeg. Dat wil ik ook wel. En dan wij zeker op de tweede verdieping en al die kleine donkere hokjes. Ik denk er niet over. Die hokjes kunnen we weg laten breken. En elke ogenblik al die trappen op en af zeker. Geen sprake van. Daar neem ik geen genoegen mee. Dus u ziet liever dat anderen die trappen op en af lopen. Het kan me niet schelen wie die trappen op en af lopen. Maar wij zijn de oudste afdeling, dus wij hebben de eerste keus en u niet. U bent hier als laatste bijgekomen. Niemand heeft de eerste keus. De verdeling bepaal ik. Ik wil nu alleen argumenten horen. Ik vind dat een argument. Als oudste afdeling hebben wij recht op een representatieve raad. Dat vind ik helemaal geen argument. U houdt volstrekt geen rekening met anderen. Mevrouw van Iedergem, ik begin bij u. Hoeveel ruimte heeft u nodig voor de bibliotheek? Ik weet nog niet eens wat er bij mij komt te staan. Dus hoe kan ik dat nou weten? Ongeveer. U weet toch wel hoeveel strekkende meter de bibliotheek is? Hoe kan ik dat nou weten? Ik ben hier pas. Wij hebben 200 strekkende meter. Dus ik denk dat we allemaal bij elkaar zo'n... 600 strekkende meter hebben? 600 strekkende meter dus. En hoeveel wilt u daarvan bij u hebben? Nou liefst, alles natuurlijk. Be behalve dan toch de boeken van volksnamen. Die blijven bij ons. Dus je wilt dat ik straks met al jullie boeken de trap op en af <gacht> U wilt zeker dat we voor ieder woord dat we moeten opzoeken naar de bibliotheek komen. ik Denk er niet over. Het gebouw heeft een boekenlift, dus dat is geen probleem. Uh, het is überhaupt geen probleem, want er is geen enkele ruimte die 600 strekkende meter boeken kan bevatten. Dat zijn 60 kasten. Sorry hoor. Als we in de kamer rechtsachter op de begane grond de kasten rug aan rug plaatsen, kunnen we daar 40 kasten kwijt. Dan is er nog ruimte genoeg voor de bibliothecaresse. In de donkere hoek. Ik zou toch wel graag af en toe wat zon willen zien? We kunnen niet allemaal in de zon zitten. Bovendien heeft Rijksgebouwendienst me laten weten... dat we de bovenverdiepingen niet te zwaar mogen belasten. Er is al eens een ontruiming geweest omdat de muren begonnen te scheuren. Hoe zwaar is jouw kaartsysteem? We hebben nu 500 bakken en er komen ieder jaar 50 bij. Dus over 10 jaar zijn dat op duizend. Ja, maar hoe zwaar? 8000 kilo? Dan moeten jullie ook op de begrafenis grond. Dat wordt dan gezellig. Kunt u dat kaartsysteem niet in de kelder zetten? Nee, het kaartsysteem moet bij ons op de afdeling. Dat hebben we elke dag nodig. Het muziekarchief. Om hoeveel mensen gaat het bij u? Vijf. Vijf. Matzer, Elshout, mevrouw Greet. Ik tel hem maar vier. Een graanschuur. Een graanschuur. Die man zie ik altijd over het hoofd. Vijf dus. Dan zou u die drie kamers links achter kunnen nemen. Waar is dat? Uh, deze. Oh, geen sprake van. Daar hebben we geen enkele privacy. We moeten alle vijf een eigen afgesloten kamer hebben... want we hebben muziek in onze oren en daarbij kunnen wij niet gestoord worden. En dacht u dan soms dat wij wel gestoord kunnen worden? Wat denkt u eigenlijk wel van ons werk? Ik denk niets van uw werk. Ik zit hier voor mijn eigen afdeling en niet voor de uwe. Ik zit hier voor de mijnen. te beter. We moeten zich dan ook niet met de mijne alstublieft. De afdeling volkstaal... Om hoeveel mensen gaat het bij u? Vijf. Uzelf, de fluiter, Bosman en Schaafsma? Ik tel er vier. Ach, je weet toch dat we binnenkort een nieuw wetenschappelijk ambtenaar erbij krijgen? Je hebt zelf bij de sollicitaties gezeten. Vijf dus. Als je me niet denkt, dat ik me laat afschepen met de tweede verdieping. Daar zoek je dan maar een ander voor. Ik scheep niemand af. De afdeling volksnamen. Ook vijf. Daar reken je groos bij? Tuurlijk. Je werkt dan voor ons? Of niet soms? En, uh. en wat doe je met mevrouw Moederman? En met Wiegersma? Mevrouw Moederman kun je ook niet al die trappen laten lopen. En die zou ik toch wel bij mij in de buurt willen hebben. En Slofstra? Slofstra is geen probleem. Die kan bij mevrouw Moederman. Die hebben een geweldige heken aan elkaar. Daar heb ik niets mee te maken. We zijn hier geen verpleeghuis. We zijn een wetenschappelijk bureau. Maar als je al die oudere mensen boven zet... dan maak je er straks wel een verpleeghuis van. Trappen lopen is goed voor de vervetting. Nou, als je maar weet dat je mij zover niet krijgt. We zullen zien. Volgende week kom ik met een voorstel... U kunt weer aan uw werk. En? Het ziet er ernaar uit dat ze op de begane grond terechtkomen. Ah, niet gek. Ik had liever boven gezeten. Ik ook. Maar het leek me beter om dat nu nog niet te zeggen. Het was een heksenketel. <laughs> Hoe ging dat dan? De telefoon. Daar komt hij net binnen. Balk voor je. Ja, Jaap. Kun jij nog even hier komen? Ga nog even zitten. Nog even over die indeling. Ik wil Rentjes bij mij op de verdieping hebben. Rentjes is nog een jonge jongen. Ik wil daar oog op houden. Bovendien is het de afdeling waar ik het meest mee te maken heb. Dat betekent dat Rentjes de kamer achter krijgt. Daar zal hij geen bezwaar tegen hebben. Maar ik krijg Haan niet naar de tweede verdieping. Je hebt dat gemerkt. Dat lijkt me moeilijk. Heb jij er bezwaar tegen om op de tweede verdieping te gaan zitten? En het kaartsysteem? Daar zal ik met de Rijksgebouwendienst over praten. Dat is die verdieping met al die kleine kamertjes waar toen al die mensen zaten? Die zouden we weg kunnen laten breken. Dan heb je aan de achterkant twee grote kamers en een achterkamertje. Dat in ieder geval. En dan het muziekarchief aan de voorkant. Want die wil ik beslist bij mij op de verdieping hebben. Dat bespreek ik met Veldhoven.